Het weerland inwaarts kan lokaal wat lichte sneeuw vallen. Vannacht gaat de sneeuw over een regen- of motregen. Bij temperaturen net boven nul en lokaal kan het glad worden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook wat zon. Het wordt zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl Daten zonder Facebook-koppeling? Imaging, dating, hoger opgeleiden. Zet uw privacy op 1. Investeren? Kom 8 maart naar onze kennissessie in Breukelen. Mogelijk.nl Onbezorgde cloud in? Met Azure Stack as a Service van Your Hosting heb je geen investeringen vooraf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 Sommigen zijn nog maar 12 jaar oud en toch brengen ze hun dagen door in de gevangenis in Kenia. Bureau Buitenland met Rik Delhaas. Hartelijk welkom. Fotograaf Kadir van Lohuizen werkt aan een bijzonder project, Young in Prison, waarbij hij jonge gevangenen in Kenia een fotocursus geeft. Sommigen hebben voor het eerst een camera in handen. En onze tweede reportage uit het strijdgebied in Oost-Oekraïne. een klein stukje naftaleen ruikt je al van ver. Als er een raket landt in de fabriek, gaan we allemaal de lucht in. We bidden dat dit niet zal gebeuren. Ja, Tot half acht is dit Bureau Buitenland. We worden gewaarschuwd. Er komt mogelijk een harde brexit. Dat zegt de onderhandelaar van de Europese Unie, Michel Barnier vanmiddag. Het is een deprimerende tijd voor Groot-Brittannië en de Europese Unie. Het wil maar niet vlotten met de onderhandelingen over de brexit. Gaan beide partijen er nog wel uitkomen? We praten erover met Gert Davies, eh, hoogleraar Europees Recht... aan de Vrije Universiteit Amsterdam en engeland deskundige. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ze komen er niet uit en het duurt al een jaar. Wat is er aan de hand? Waar lopen ze tegenaan? Um, Eén factor is dat de Britten zelf zijn enorm verdeeld... en het lukt ze niet om duidelijk standpuntpunten over te brengen. Uh, maar je zegt, ze zijn een jaar al bezig. Eigenlijk, die onderwerpen die nu heel moeilijk zijn... er is beperkt over gesproken. Dus er is heel veel uitstel geweest. Dat geeft misschien een beetje hoop. Ja, wat, wat is het grootste struikelpunt op dit moment... Uh, ik zou zeggen Noord-Ierland, alhoewel de rechten van burgers is ook problematisch. Ja, en, en waar gaat dat precies over? Het probleem met Noord-Ierland is op dit moment... er is geen grens tussen de Republiek van Ierland en Noord-Ierland. Die is onderdeel van Groot-Brittannië. En dat was nodig om terrorisme aan een eind te brengen. Maar als uh, Groot-Brittannië niet meer in de interne markt is... dan eigenlijk moet er een grens komen, anders heb je onbeperkt smokkel. Dus de Britten hebben gezegd, er moet geen grens. Maar ze hebben ook gezegd, we willen niet in de interne markt. Um, dat is moeilijk te verenigen. Niemand heeft een oplossing hiervoor. Ja, en de, de onderhandelaar van de Europese Unie heeft in een voorlopig concept uh, gekomen concludeert van ja, uh, Noord-Ierland moet bij de interne markt... en ook bij de douane-Unie blijven. Ja, precies. En de Britten vinden het beide onacceptabel. En wat ze hebben voorgesteld is dat je een soort high-tech border hebt... met heel veel uh, fotoapparaten en, en dergelijke. En dan kan je enigszins controle over wat over de grens gaat... zonder een fysieke bewaking. Um, je zou je kunnen voorstellen, misschien zoiets is technisch mogelijk... maar tot dit, dit moment is het gewoon een soort abstracte idee. En die Europese Unie zegt, ja, als je denkt dat dat kan... en dat biedt voldoende zekerheid, bewijs ons, laat ons zien. Dat hebben ze tot nu toe niet gedaan, maar ze hebben nog enkele weken. Ja, Is die conclusie van Barnier, uh, de onderhandelaar voor de Europese Unie, terecht, vindt u? Het is terecht. Um, kijk, in een onderhandeling heb je altijd dit soort momenten. Het is een ramp totdat plotseling iedereen buiten komt en zegt, ja, we hebben een compromis gevonden. Dus het kan nog steeds heel goed komen. Maar op dit moment, de Britten hebben geen voorstellen die overeenkomen met wat de Europese Unie wil accepteren. Ja, hoe. Wat, wat gaat dat betekenen voor uh, premier May? Vooral ook met haar Noord-Ierse partner in de regering. Ja, en dit is het probleem van haar. Zij, de, haar compromisruimte over Noord-Ierland is heel beperkt. Want er zijn bepaalde harde lijnen voor die protestanten uh, uit Noord-Ierland. En zonder hun haar overheid gaat vallen. Ja. Um, dus er kan, er kan geen harde grens komen. Dus u zegt, de mogelijke consequentie zou kunnen zijn... dat de regering mee valt. Dat zou heel goed... Ik denk dat in, in Groot-Brittannië iedereen verwacht... dat het een regering is met een beperkte levensverwachting. De vraag is meer, is het weken, maanden of een jaar? Maar niemand... ja... Nou ja, eigenlijk... Als het lang doorgaat, zal het een verrassing zijn. Weken of een jaar veel... is nogal een groot verschil. Uh... Ja, dat is een groot verschil, maar alles is onvoorspelbaar. In december was de stemming extreem positief. En ik heb eigenlijk toen gewaarschuwd, ook op Bureau Buitenland. Ik zei, ja, maar iedereen is positief, maar zonder reden. Want ze hebben gewoon eigenlijk gezegd... we gaan alle moeilijke beslissingen uitstellen. Nu komen ze weer bij die moeilijke beslissingen... en is de stemming extreem negatief. Maar het kan zijn. In de komende weken ze bereiken toch wel een compromis... en plotseling komt goed. Dit is een beetje de aard van onderhandelingen maakt het frustrerend, maar ook fascinerend. Nee. Maar het kan heel snel om, omgaan. Ja, ze luisteren niet naar u, maar kennelijk ook niet naar Bureau Buitenland. <laughs> um, is, is dit het, uh, leidt dit tot een harde brexit? Uiteindelijk dat gaat dat heel goed. Want als, um, als Groot-Brittannië niet een adequaat transitieperiode krijgt... iets waar ze kunnen accepteren... Ja. dan hebben ze eigenlijk weinig motivatie om überhaupt die eerdere afspraken... En die, um, die transitieperiode is nog voor na uh, zeg maar het einde van de onderhandelingen is, in maart 2019. Precies, hè? precies ja. dat is voor, bedoeld voor na Brexit-dag. Ja. Maar dat moeten ze vrij in orde hebben... Ja. Want zoiets kun je niet de dag op 18 maart gaan afspreken. En nu stevenen we af op een harde brexit. Of, of denkt dit... u dat die in die paar weken... Dat, dat er nog een compromis gevonden kan worden? Uh, ik, ik, kijk, gokken is een beetje als gokken op welke kant... Daar houden jullie Britten toch van? Ik zou zeggen, misschien gaat ze toch een compromis vinden. Het is ja. niet onmogelijk. Ja. Maar het is zeker niet zeker. Een harde brexit is een, een reële werkelijkheid. Ja, en dat, dat is voor iedereen echt een drama... Ja. Oké. Okay. Nou, ja. dit wordt zeker nog vervolgd. Hartelijk dank, Garrett Davies, hoogleraar Europese recht... aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Engeland, deskundige. Vandaag een tweede reportage uit het strijdgebied in Oost-Oekraïne. De Donbass. Daar wemelt het van de steenkoolmijnen en chemische fabrieken. Veel mijnen zijn gesloten omdat de pompen niet meer werken. Zo kon u gisteren in Bureau Buitenland horen. Maar veel chemische fabrieken zijn ondanks de oorlog nog volop in bedrijf. Correspondent Michiel Driebergen bezoekt een fabriek waar naftaline wordt gemaakt. Een chemische stof die nodig is voor de productie van schoonmaakmiddelen. Ja, hier gebruik uh, ik weer een andere geur. Wat de krijgen we krijgen nu deze tabletten. Dit is dus naftaline in vaste vorm grote tabletten, uh, ja, een centimeter op twintig breed en ja, een soort ronde plakkaat komen hier uit de machines. Het hele frontplaatsje Novgorodské dat onder controle is van het Oekraïnse leger, ruikt ernaar. De chemische fabriek is te trots van de omgeving. Met Wim Zwijnenburg van de vredesorganisatie Pax rijd ik langs het front, waar nog dagelijks wordt gevochten. Ja, nu horen we wel gerommel eh, in de verte, Wim. Ja, dat klinkt niet echt als wapens. die, die zijn, momenteel zijn toegestaan onder, de, onder nee, het verdrag. Dat klinkt veel zwaarder dan... Want ze hebben maximaal mogen volgens mij tot 82 mm hier bestaan. En dit klinkt wel ja, zwaarder dan dat. Er zijn we veel troepenbeweging hier. We hebben tanks uh, ook op een trein zien staan. Het is dus een verandering van uh, regimenten hier momenteel. En dan wordt er dus, hebben wij begrepen meer gevochten, om ze te testen, de nieuwe troepen. Het is gevulde varkensmaag met varkenshoofd, varkensstaart, vlees en varkensvet. Ja. Ja. Het hele varken wordt hier gebruikt. Hè? Ja, het is zeg maar een Oekraïnse versie van de frikandel. Ja, We zijn uitgenodigd bij uh, Lilia, dochter van een mijnwerker die in Toretsk, een plaatsje verderop woont. Lilia woont in Novogorodsk en we hebben uitzicht vanuit haar huis over de pijpen van uh, de fabriek. Nu het De laatste keer dat was afgelopen maand. De ramen rammelden. De kleine begrijpt niet wat er gebeurt. Maar mijn oudste zoontje, die zes is, hij zit nu op school, weet van het gevaar. Hij zegt, mam, ik ben bang. Een klein stukje naftaleen ruikt je al van ver. Als er een raket landt in de fabriek, gaan we allemaal de lucht in. We bidden dat dit niet zal gebeuren. Grootvader ja, nee. Oleg, een gepensioneerde mijnwerker, vertelt het verhaal van zijn schoonvader... die in dit huisje woonde en, zoals zoveel buren, kanker kreeg. Op zijn sterfbed las hij het evangelie, zegt Oleg. Hij stierf in vrede. De kerk van Lilia organiseert kinderkampen in de bossen voor frisse lucht. De fabriek sluiten gaat niet, zegt Lilia. In de Donbass werken mensen of in de fabriek of in de mijn. Andere opties zijn er niet. Naast de infrastructuur, de schachten en Ja, wim, als je dit zo hoort, het is een, een hoop natuur hier, maar het is ook een groot industriegebied, hè? Het is heftig, er vindt gewoon een oorlog plaats in een gebied waar wat al zwaar verontreinigd was... en waar mensen blij zijn als ze hun pensioen halen. Um, ondanks alle ellende waar ze mee te maken hebben. Ik vind het echt heel, uh, heel heftig om te horen allemaal. Terug naar de fabriek. Die vervuiling en die ongezonde situatie, die was er al. Maar welk extra gevaar brengt het conflict nu precies? We zijn heel bezorgd over het schieten, zegt de directeur Yevgeny Didush, die ons rondleidt. De Ovse waarschuwt terecht voor ons afvalreservoir. Dat ligt niet op dit terrein, maar nog dichter bij het vrom. Als dat geraakt wordt en gaat lekken... wordt via de rivieren het drinkwater in de wijde regio giftig. Als hier iets misgaat, als hier iets op landt... dan gaat het ook gelijk goed verkeerd. Maar dat is nu de grootste risico niet, inderdaad. De meeste risico's, en waar de meeste inslagen zijn... zijn dus bij die uh, opslagplek of het grote bazin... waar dus blijkbaar uh, ja, 350.000 liter water, giftig water ligt opgeslagen. Dat heeft onderhoud nodig. Ja, je moet het behouden. Hoe is het mogelijk om dat te doen? Het was mogelijk als je het niet kan afstellen. Er is maar één mogelijkheid: niet erop schieten. We proberen bij het afvalreservoir in de buurt te komen, maar het is militair terrein, dus dat lukt niet. Op foto's die de directeur ons meegeeft, zien we een meer met roesbruin en gitzwart water en met een laag vreemd wit schuim erop. Het heeft al een keer in de fik gestaan, team. Het lijkt wel een brandend olieveld. Ja, we lopen de militaire basis op. Er staan een paar grote trucks met de Oekraïense vlag erop geschilderd. Ja, we gaan even vragen, Wim, of uh, de commandant eigenlijk wel af weet... van, die, uh, ja, van dat afvaldepot hier, hè, vlakbij uh, de fabriek. Zijn bataljon is dus net gearriveerd in dit gebied. Maar hij heeft het gifreservoir gisteren bekeken. wat is uw. Your... Er is. Um, we hebben het van satellite Wim vraagt de commandant understand. naar de Google Earth-beelden die hij heeft bestudeerd. De Oekraïense posities zijn op een paar honderd meter van zo'n reservoir. Is dat nou al verstandig? Is there a risk if you put a military position next to a sensitive site, you will draw fire from the enemy and then you can hit the site? De soldaat geeft een militair inkijkje. Als de vijand de damwand van het depot, die ze als fortificatie zien, innemen. Kan het Oekraïnse leger die plek onmogelijk terugpakken? Want ja, schieten op een chemische afvalplek, dat is levensgevaarlijk. Ik vond het interessant dat hij maar opmerkte: van, vaak hebben ze geen keuze om zo'n positie in te nemen, want het is of zij gaan daar zitten. Of de vijand gaat daar zitten. De Ukrainian standoff, noemt Wim het. De Ukrainian standoff is, is in een gebied waar allemaal giftige bedrijven zitten. En wie als eerste schiet en misschiet, mis veroorzaakt een ecologische ramp. Dus niemand durft eigenlijk echt voor elkaar te schieten in de buurt. Maar het gebeurt af en toe. Maar als het gebeurt, dan is, de, is het gelijk heel groot fout. En iedereen is dan de shark. Een bijdrage van onze correspondent Michiel Driebergen. Wilt u meer weten over het onderzoek van Wim Zwijnenburg... of de foto's zien die bij deze reportage horen? Kijk dan op onze website vpro.nl slash Foreign Desk. Bureau Internationaal. Bureau Buitenland. Sommigen zijn nog maar twaalf jaar oud. Kinderen dus, maar ze zitten in de gevangenis. Hun leven speelt zich af tussen metershoge muren... waar ze, in plaats van dat ze naar school gaan of buiten spelen... een proces afwachten. Ze zitten in het Kamiti-complex in Nairobi in Kenia. een van de grootste gevangeniscomplexen in Afrika. En de Nederlandse fotograaf Kadir van Lohuizen... begon samen met deze kinderen een bijzonder project. Young in Prison. Goedenavond, Kadir. Goedenavond. Um, ja, hoe komt dat dat je zo jong in de gevangenis belandt in... Uh Kenia, Nairobi, ja. 12 jaar. Even één even correctie. Young ja. in Prison is de organisatie waarmee ik samenwerkte. Ja. Dat is een Nederlandse organisatie... die in verschillende gevangenissen... jeugdgevangenissen werkte over de hele wereld. Ja, en je was eerder al in een ander land. Hè? In gevangenis. Ik was eerder al in, ja. uh, in Malawi. Ja, god, hoe kom je in, uh, in de gevangenis terecht? Um, de... de dit is, zoals je zegt, zei het is een van de grootste gevangenissen. Uh, daar, daar is een deel is voor uh, jeugddetentie. Ja. En het deel waar ik was, daar zitten de kids... die in afwachting zijn van hun proces. En dat zijn kinderen die... Nou ja, ze zouden, volgens de wet mogen ze daar niet langer dan twee jaar zitten. Uh, de zaterde, twee jaar? Uh, twee maanden, excuses. Ja, ja. En, uh, maar er zitten er inderdaad, zaten die er alle anderhalf twee jaar zaten. Ja. Um, wat, wat, waar, waar worden ze van verdacht? Ja... Van, van echt kleine dingen zoals uh, een joint roken, tot, uh, maar ook voor verkrachting en moord. Dus ja. die zitten daar allemaal bij elkaar. Uh, zolang ze niet veroordeeld zijn, uh, mogen ze ook niet werken. Ja. Dus dat betekent dat ze toch een beetje tegen de muren opklimmen. En uh, ja, de spanning is natuurlijk. Ze zitten echt op elkaar. Hè. Er zitten, dit is een heel klein stuk uh, met één zeg maar, zaaltje waar ze. Uh, dingen kunnen doen en waar ze s'nachts uh, slapen met z'n allen. <kliek> ja, dat zijn er een stuk of zeventig waren toen ik, uh, toen ik er was. En in een, hoe groot is die ruimte waar ze dan Nou, blijven? die ruimte is, uh, wat zal het zijn, honderd uh, vierkante meter of, of kleiner nog. Ja. Dus uh, ze liggen daar echt, uh, zij aan zij aan zij, uh, slapen ze daar. Ja, en dan ben jij er met een camera? Dan ben ik er opeens met een camera. Of met camera's? ja. Want uh, nou ja, het, het idee... Het, ik heb het dus, zoals ik zei, al eerder in Malawi gedaan. Uh, er zijn tien uh, kids zijn geselecteerd. Ook of ze voldoende Engels spraken. Uh, en die hebben vijf dagen lang van, uh, van mij een fotografiecursus gekregen. En vaak nog nooit een camera in de hand gehad? Vaak hè? nog nooit een camera in de hand gehad. In Malawi was dat in ieder geval zo. Er had geen enkele ooit een camera in de hand gehad. Ook niet een telefoon met een camera. Ehm... Um, ja, dus ik, wou, he, ik, ik was wel het verzetje van de week. Ja. Dus uh, de animo was groot. Maar wat gebeurt er dan ja, als wat de camera in handen krijgen? Ja, dat is wel... Kijk, ik had in eerste instantie, toen we dit concept bedachten in Malawi... dacht ik ook van, ja, leuk. Maar wat, he, die, die kinderen die hebben wel wat anders aan hun hoofd... dan, dan dat ze de basisbeginselen fotografie uh, leren. Um, maar het is toch wel grappig wat er gebeurt. Want ze krijgen die, ze krijgen die camera's. Kregen allemaal. Ik had kleine Nikon-camera's. Die kregen, die kregen ze elk. Um, ja, en in het begin uh, krijg je wat je een beetje verwacht. He. Ze gaan voor elkaar pousseren. Uh, het zijn allemaal jongens. dus uh, Lekker macho gedrag. En dan gebeurt er toch wat. Um, na hoe lang? Vijf dagen. Ja, maar wanneer gebeurt er wat? Tweede, ja, nou, derde dag? eigenlijk al wel, wel op, op dag één. Uh, dat je merkt dat ze, ze... Ze zijn gewoon wel echt nieuwsgierig. En, en, en willen graag uh, weten hoe het allemaal werkt. En hoe je inderdaad een goede foto maakt. En uh, ik leer ze een beetje hoe je een verhaal vertelt. Voor zover dat kan op een paar vierkante meter. Uh, maar ik kijk ook terug uh, elke dag. Kijk ik met hun terug naar wat ze gemaakt hebben. Ze hadden een projector in dat, in dat zaaltje en een, en een scherm. En dan merk je dat er toch gesprekken onderling komen. Dat ze. Weet je, het is toch een soort van dat, ze elkaar, dat, dat je jezelf voor het eerst ziet. Uh, dat er gesprekken komen van uh, wie ben ik nou eigenlijk en wat doe ik hier nou eigenlijk. En weet je wel, die camera die werd. Uh, in eerste instantie was dat onbedoeld voor mij. Maar die werd toch. Ze hield zichzelf eigenlijk een spiegel voor. Die camera werd een spiegel ja um, En dat, dat ja, je, je merkt wel dat ze... Die kids hebben natuurlijk een verhaal. Ze hebben allemaal uh, een verhaal. En wat, wat wel interessant was, wat ik gedaan heb... is dat ik van twee van de kinderen uh, heb ik hun ouders kunnen... of hun familie, uh, broertjes, zusjes en hun ouders kunnen, kunnen bezoeken... Ik neem aan dat het niet in de villa-wijk in Nairobi nee, is. Nee, dat is dus niet in de villa-wijk inderdaad nee. uh, van Nairobi. En dat hoopte ik, en dat is denk ik ook zo, het zei gewoon heel veel. Um, de situatie in de gevangenis in Kenia is wel beter dan een aantal jaar geleden... maar goed, het is nog steeds zo. Uh, je ziet daar inderdaad geen rich kids... De lagere klasse zit daar. Ja, ja. dus uh, die, die, de ouders kunnen een adv goede advocaat niet betalen... dus ze krijgen advocaat toegewezen als ze allemaal advocaat krijgen toegewezen. En die uh, ja, als je geld hebt, dan, uh, dan weet je daar uit te blijven. Dus uh, de families waar ik ook was, dat bleek ook wel... dat waren de god voor allebei. Een aantal jaar geleden van het platteland uh, van Kenia naar de stad getrokken... hopend op werk... Vader, uh, dagloner, weet je wel, af en toe een klusje. Uh, grote gezinnen, vijf kinderen, zes kinderen. En uh, ja, de, een strijd elke dag om uh, brood op de plank te krijgen. Ja, en uh, wat uh, leerde jij uit het ontmoeten van die families? Over die jongeren en over hun, ja, hun problemen? Nou ja, dat is. Ik bedoel, ik hoef je ik niet te vertellen dat het leven hard is voor, voor voor veel van die kids. Ja, je, je, een aantal, je, ik bedoel, je kan het niet goed praten... maar er wordt vaak gewoon gestolen uh, uit pure noodzaak... om gewoon, uh, om, om, om, om gewoon uh, wat geld in het laadje te brengen. Ja. Dus dat, uh, dat wordt niet gespendeerd aan uh, dure horloges of merkkleding. Nee. <kliek> dus dat is wel, uh, ja, het geeft, geeft te denken... En, uh, wat, wat bijzonder voor mij was, dat ik, ik heb vaker een gevangenis gefotografeerd. Meestal is dat natuurlijk heel restrictief. Je krijgt hele korte tijd, je mag eventjes die gevangenis binnen. Daar, uh, nou ja, die gevangenen die voelen zich ongemakkelijk. Die hebben zoiets van wie is dat. En nu mag je vijf uh, dagen. Ja, dus, nu, dus er, er ontstond natuurlijk ook hierdoor een vertrouwensband tussen mij en, uh, en deze jongens. Dus dat maakte dat ik denk ik ook wel ander werk heb kunnen maken dan je normaal gesproken in een gevangenis maakt. Dat je er gewoon wat dichter op komt. Dat ze wat, weet je wel, dat, dat, dat ze vergeten op een gegeven moment dat ik dat ik daar ben. Weet je ja. wel. De, de nieuwigheid is er na een dag of twee is dat er wel af. Ja. En jouw vraag hè van ja, we hebben zitten ze nou al op een fotocursus te wachten van Kadir van Lohuizen? Loohuizen. Uh. Heb je, ben je toch tot een andere conclusie gekomen... nadat je vijf dagen met hen gewerkt hebt? Ja, ik ben wel tot een andere... Het, het is pijnlijk om weg te gaan. Mm -hmm. en het is pijnlijk dat ze die camera's terug moeten geven. Um, Wat deed het met hen, die camera's? Gingen ze... Anders kijken, maakten ze andere dingen dan ja, jij? Ja, nee, het ja. was echt... Uh, als je die foto's ziet, is het, uh, is het best wel verbazingwekkend... Hoe, hoe, hoe snel, hoe goed ze zijn. He, dus ze maken echt gewoon wel... Uh, echt, er zit een aantal die gewoon echt echt gewoon hele goede foto's hebben gemaakt. En, uh, kijken ze anders naar elkaar dan jij naar hen kijkt? Ongetwijfeld, uh, ze kennen elkaar. Ook al zitten ze in voorresten, ze kennen elkaar... Uh, Natuurlijk, ja, weet je, wat waren 70, Er zitten de 70 en tien krijgen, uh, krijgen die camera. Dus dat is natuurlijk ook wel even, hè, dat, voordat je het weet, werd die camera, uit, vooral de jongste, werd uit zijn handen gegrist. Ja, dat, dat is wel een moment van jaloezie. Ja, dus, uh, maar goed, dat vond we, uh, weet je wel, we hebben wel daarna, ik heb nog een hele ceremonie, ik heb allemaal een certificaat gekregen, dus het... Ja, het, ze voelden zich gewoon eventjes gewoon ook gehoord en gezien en, uh, en, en, en belangrijk. Ja, en de drie zeiden dat ze fotograaf wilden worden als ze eruit kwamen. Ja. Goed, en ga, ga je dit nog een keer doen, elders? Ja, wat ik zei, dit hebben we met Young, young in Prison opgezet. En uh, geld is natuurlijk altijd een issue. Dus uh, als we geld kunnen... Ja, er is een lijstje met gevangenissen die ook blij zouden zijn uh, om... Uh, om hier aan deel te nemen. Ja, waar kunnen we deze foto's zien? Um, die staan nu op uh, vrijnederland.nl. VN.nl, moet ik zeggen. Oké, okay, hartelijk dank, uh, Kadir van Lauwenhuizen. Graag gedaan. Tot zover Bureau Buitenland. Uh, straks mandjaren uh, met chef Pascal Jal. Hi. Hij verliet ooit zijn uh, sterrenrestaurant... om meer tijd voor zijn gezin te hebben. Maar nu is hij terug en mag het qua luxe zelfs over de top. Nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Clemens Peters. De stakingen in het basisonderwijs gaan gewoon door. Ondanks het akkoord dat vandaag is gesloten met minister Slop over de verlaging van de werkdruk. Over de salarissen zijn ze er nog niet uit. Het kabinet heeft 270 miljoen euro klaarstaan. Maar de bonden eisen ruim 600 miljoen euro meer. En daarom gaat de estafette staking komende woensdag in Noord-Nederland gewoon door. In Liberia en West-Afrika is eerder deze maand een vrouw overleden aan het Lassa-koorts. 28 mensen met wie de overleden vrouw nog contact had gehad zijn negatief getest op het virus. Het Lassa-virus is verwant aan het Ebola-virus. Eind 2013 brak er een grote Ebola-epidemie uit in Guinea. De stierf er toen meer dan 10.000 mensen aan.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 Goedenavond en welkom bij het koken en eetprogramma Manjare Vandaag voor het eerst vanuit de kookstudio van Mr Kitchen... op het Westengasterrein in Amsterdam. En daar zitten we vanaf nu. U kunt reageren op deze uitzending. Mangiare.ntr.nl Dat is dus de mail. Of hashtag Radio Manjare als u wilt twitteren. En het ging erover dat we hebben altijd wel iemand achter de kachel staan. Ik vind het een beetje nondescript om dat zo te zeggen. We hebben iemand achter de kachel staan. We hebben iemand achter de kachel staan voor wie ik enorme bewondering heb, Pascal Jalhaai. Wat leuk dat je er bent. Dank je wel. Dank je wel ja. voor de uitnodiging. Jij, uh, jij, uh, jij kookte onder andere de sterren van de hemel. Nou ja, laten we het lijstje mm -hmm. maar gewoon doen. Chateau Nierkan. Ja, daar heb ik mijn opleiding gedaan bij Nierkan. En toen ben ik naar uh, ja, het Westen gekomen. Dus uh, vanuit Maastricht naar het Westen. En daar heb ik uh, Hotel de L'Orope mogen beleven. Uh, Amstel Hotel, restaurant Vermeer. Restaurant Vermeer ja. heb je in no time heb je daar twee sterren ja. bij elkaar gekookt, twee Michelin-sterren. Was je en de jongste en de snelste. Ja. En toen <laughs> was je de jongste en de snelste. En toen was ik ook zo snel weer weg. <laughs> en toen zei je: Jongens, ik geef om mijn kinderen en ik geef om mijn vrouw. Ja. Ik ga gewoon iets anders doen. Ja, klopt. Klopt, ik heb natuurlijk altijd voorgenomen om uh, het mooiste wat, uh, wat me voorkwam uh, te doen. Dus ik heb altijd gekozen voor de beste kwaliteit, uh, zuiverste zijde, het mooiste porselein. En op een gegeven moment uh, ja, kom je in een fase dat uh, de kinderen het mooiste in je leven zijn. En dan moet je naar je hart luisteren en dan... Uh... Ik, ik durf gewoon echt wel tegen jou te zeggen... dat jij een van de enige chefs bent die ik ooit gesproken heb... die zo'n keuze heeft gemaakt. Ja, klopt. klopt. Ja, nou, ik weet niet of, de, of ik de enige ben. Maar het was toen wel heel onwaarschijnlijk. En het nee, regent scheidingen. Ja. Het regent overspel. Ja. Het regelt, ja. regent tot diep in de nacht. Doorzakken ja. met wilde wijven en andere toestanden. Ja. Ja. Maar jij, jij hebt dat echt bewust gekozen. Nou ja, kijk... de. de Vooropgesteld was natuurlijk mijn eigen geluk. En ja, dat is, mijn geluk was uh, genieten van, uh, ja, van mijn kinderen, van mijn vrouw. En heel veel vrije tijd, dacht ik. Maar dat is, uiteindelijk is het er niet van gekomen. Kinderen vrije, vrije tijd, dat is nee, al heel lastig. Nee, maar je vulde het heel anders in. En dat ja. was voor mij heel belangrijk, dat ik, geen, uh, nou, dat ik niet hoefde te overwegen... of dat ik nooit voor een keuze zou moeten staan... of het mijn gasten zouden zijn, of mijn kinderen of mijn vrouw. Ja. Je hebt twaalf jaar, geloof ik, als ik het goed zeg, bij Marvo gewerkt. Marvel, uh, nog steeds. Nog steeds, ja. hè? je bent ook aandeelhouder daar. Ja, uh, je hebt een portefeuille plus uh, drie dagen uh, sta je daar nog of werk je daar ja, nog voor? innovaties. Uh, dat is uh, onder andere voor, voor verzorgingstehuizen, maar ook voor de luchtvaart. Dus voor ja. vliegmaatschappijen. Ja, vliegmaatschappijen. Dat, uh, dat, dat, dat heb ik een beetje achter me gelaten. Want dat was natuurlijk in combinatie met heel veel reizen. En ja, op een gegeven moment heb je daar de baan basisrecepturen helemaal volgens jouw visie kunnen inrichten. Ja. En er is gewoon nog heel veel te bereiken in de zorgsector... maar ook in offshore en remote. We zijn een heel klein beetje aan het knipogen naar de retail. En ja, daar zijn de mooiste uitdagingen nu. Dus, uh, daar Laatste keer dat ik jou sprak, dat is echt al heel lang geleden... Ja. toen begon je net bij Marvo. Toen had je meegenomen draadjesvlees met rode kool. Klopt, klopt. Je staat nog steeds op het menu... En die Alleen had dat... je gemaakt voor mensen in een verzorgingstehuis. Ja. En die had je daar getest. En al die oudere mensen zeiden... hij is een beetje te veel al dente. Ja. We moeten ja. net even iets te hard met die tanden van ons uh, erop buiten. Ja, en toch hebben we juist dat niet veranderd. Je merkt nu in de loop der jaren... dat juist mensen uh, ja, fysiek arbeid willen verrichten om te eten. Het is niet meer zo dat alles zoals ze dat toen noemde, sabbelgaar hoefde te zijn. Sabbelgaar was de term toen. Maar nou, Daar zijn we heel snel van afgestapt. Ja, is dat bijna. En wat je merkt is dat mensen zeker op die leeftijd... weer met mes en vork willen eten. En ze willen weer kauwen en ze willen beleving, dus reuk meemaken. En ze willen weer dingen proeven die ze herinnert aan... Uh, ja, aan, aan, uh, aan uh, de tijden van Van Leer. Ja, dat er nog dus, kaneel werd gebruikt. Ja, ja, en daar maken we nu heel veel gebruik van. Dus we, zijn, uh, we hebben in, in structuren zo heel weinig veranderd. Ja. Maar wel in smaak en in uh, complexiteit ja. en verrassingen op bocht. Ja. We gaan straks of zo mm -hmm. meteen eigenlijk praten... over iets wat eigenlijk al als mini-mini-amuse hier wordt uh, opgebracht. Mm -hmm. Namelijk over ja. je nieuwe avontuur. Want het bloed kruipt natuurlijk waar het niet gaan kan. Ja. En nu ben je uh, de chef... Chef van Boeg en Viel in Amsterdam. Klopt. En daar gaan we zo over praten. Ik mm -hmm. introduceer eerst rechts van mij Jacques Hermes, culinair journalist en zoon van een aardappelboer. Dat blijft erin. Dat blijft erin. Al jaren zit erin. Jij brengt mannen dingen op tafel in mm. dit programma. Na de vorige uitzending die over zeevissen ging kregen we toch wel een aantal boze reacties. Mannendingen, mannen dingen. Goed, dat was dus een geintje, meneer Sonneberg. Mm -hmm. Maar je gaat wel te keer bij ons. En vandaag ga je het hebben over messen. En je hebt ook echt een indrukwekkende collectie messen op tafel gelegd. Wat is dit? Het is een hele kleine selectie, hoor. Het is een hele kleine selectie. <laughs> nee, dit, dit, uh, wil je horen wat het allemaal ja. is? Of, uh... Dus, uh, vertel nou. het kort en dan gaan we straks verder. Ah, oké. Okay. Uh, twee koksmessen. Ja, een twee Frans koksmessen. en een Een uh, dus groot even... zwart heft hè? Ja, waar ik straks even het onderscheid ga maken. Ja. Mijn uh, uh, Victorinox, mijn Zwitsers... Oh, sorry, mag je mag geen namen noemen. Swiss Army Knife, maar dan voor de Hunter Een Zwitserse mes. Wat oh, padvinders hebben dat mijn ook. Mijn gaucho mes uit ja. Argentinië. Wat is een gaucho mes? Ga ik je later vertellen. Ja. Oestermesje. Oestermes. En een heel mooi antiek... Uh, Engels fileermes salmon knife. Heel lang. Heel, lang heel, heel flexibel. En heel oud, inderdaad, zo te zien. We gaan hier zo... Heb jij ook je messen bij je, Pascal? Nee, ik heb geen messen bij me. Nee. Jij, nee. jij hebt je, je wel hapjes gemaakt. Nee, ja, ik heb het meeste kunnen voorbereiden. Mies en plas en, in ja, het, en in de boerenveel. details kan ik zo direct aanbrengen. Dus okay. dan hoef ik niet je meer te sneden. Mes... En, uh... Maar jij bent wel zo'n man die Ach, toch zin. altijd overal ja. met zijn eigen messen zit. Ja, in ja ik heb een, uh, ik heb een uh, helemaal bekleed koffertje dik rood bond zit erin. Het is bijna over dik de top. Dik rood bond? Maar ja, je moet, ja, je moet de dingen die je koestert moet je goed opbergen. En uh, ja, dat messen zijn voor koks gewoon essentieel. Dat, uh, dat zijn de sportschoenen of de voetbalschoenen ja. van de voetballers. En niemand uh, komt in de buurt van jouw dikke rood bonte koffertje? Ze mogen er naar kijken. Ze mogen ze, mogen ze vasthouden, maar zeker niet snijden. Wie oui, chef? Ah, uh, Francine Knoeika, charmante assistie. Je bent echt een beetje bang nu, hè, voor Pascal? Ja. Ik zie dat. Ik heb een kratje bij me. Jij hebt een kratje ja, bij. Een kratje. Uh, iedereen doet dat op zijn manier. Het is niet gek, het is anders. Ja, bijzonder. Dat zeggen ze dan, bijzonder. Charmante assistente Francine Knoingga... toe aan de derde aflevering van de kookwedstrijd... met de paplepel, vadersreceptuur. Hoe gaat het met de inzendingen? Dat gaat goed met de inzendingen... maar we kunnen er nog heel veel meer gebruiken. Want we zitten nu iedere week. Dat betekent dat we om de week kunnen we een gerecht maken. Dus als je nou luistert en je hebt een recept van je vader, waarvan je denkt... oh, daar heb ik zulke goede herinneringen aan. Mail dat dan, manjare.ntr.nl. En dan uh, iedere twee weken kiezen we er een uit. Zo ook vandaag. En uh, volgens mij uh, Indonesisch. Heeft het een Indonesische Zeker. Klank. Het heet Sop Lontong. En vanmorgen stond ik in een enorme toko. En uh, ik moest ongeveer... 80% van mijn boodschappenlijstje moest ik uh, hulp bijvragen. Echt waar? Ja, het was voor mij, uh, zaten er veel nieuwe dingen tussen. Ik ben zeer benieuwd. Ik ga hem hier zo meteen afmaken. Ik denk dat Pascal er ook wel wat over kan zeggen straks. Hè? Ja, je zeker. kent wel zo'n planton. Ja, zeker. Weten. Ja. Geweldig, ik veeg me erop. Ja, jij gaat helemaal bijna van blozen, hè? <laughs> ja, als het het zijn de voor... gaat, ja, als het over koken <laughs> ja. gaat. Ja. Uh, we gaan verder praten. We hebben al gezegd, he? manjare.ntr.nl uh, voor uh, uh, mail. Hashtag Radio Manjare voor tweets. Pascal Jalhay is onze gast. Hij is chef -kok. Hij kookte onder andere bij Vermeer. Hij vertrok... Was in de culinaire wereld, werd dat gezien als een schok. De wonderboy van het culinaire leven. Die ging naar Marfo, waar die maaltijden ging uh, ontwikkelen. Uh, en nu staat hij toch weer uh, in de restaurantkeuken. Hij heeft zich over laten halen, maar dan wel meteen op heel hoog niveau. In Bougainville in uh, Hotel 27 in Amsterdam. Dat ligt boven uh, waar vroeger de uh, Industriële Industriële ja, was. Zit nog steeds. Die zit er ja, nog steeds. Die hadden alle etages en die zijn naar twee etages toegegaan. Dat is Dam in Amsterdam, hè? Ja. Wat zeg je? Nee, de industriële zijn een stuk, uh, st stuk minder geworden. Ja, en ze hadden die ruimte voor uh, heel veel opslag en een bibliotheek. En uh, nou ja de bibliotheek werd niet zo heel veel meer gebruikt. Dus die zijn van, uh, van zes etages naar twee etages gegaan. En de rest hebben wij mogen inrichten. Het is een enorm prestigieus project. Het heet Boegen en Viel, zo heet ja. jouw restaurant... Ja. Ik moest meteen denken aan Curaçao, waar ik regelmatig kom. Ja. Want daar hebben ze ook bougainville ja. en het is een prachtige plant. Ja. En waar moest jij aan denken? Niet aan Curaçao denken. Nee, zeker niet. Nee, mijn, mijn opa en oma die woonden in Spanje. Een soort Indische enclave. Allemaal Indonesische mensen die woonden daar in Alicante. En daar had je dus ook de bougainville. En wat mijn herinnering aan bougainville was... was dat als avonds de, de, de, de avond begon... dan kreeg je inderdaad een soort douw uh, en uh, dat werd vochtig en dan ging het ruiken. En ja. op die momenten begonnen mijn opa en oma te vertellen over de, hun tijd in Indië. En dan merkte je, dan pakte ze je bij je schouder vast... en dan begonnen ze te vertellen hoe hun jeugd was geweest en zo. En die verhalen die heb ik altijd meegenomen. Er was geen naam voor het restaurant en... Ja, ik moest meteen eigenlijk aan Bougainville denken. En ik denk nou, het zou, het zou prachtig zijn... Het als is een wereld van romantiek ook, hè? Die ja, opengevouwen wordt ja. in, nou, dat, in die naam. Ja, ja dat, dat, is, dat is van dit project sowieso. Het is uh, nu nog steeds is het, uh, ja, een deken van romantiek... die over me heen geslagen wordt. Dat ja. was van moment één toen er nog niks was. Rauwe stenen, kaal beton, stof, harde muziek. Alles wat eigenlijk niet wat in mijn straatje paste... En toch werd ik verliefd op het project en uh, het is nog steeds uh, een prachtig project. Is er, is, zijn die tropen eigenlijk terug te vinden in wat jij maakt? Wat heb je trouwens hier voor ons neergezet? Ja, ik heb wat kleine... Een staaf goud, heb je meegebracht? Ja, nee, nee, dit zijn de tegeltjes uit onze chef's room. Oké. Okay. Omdat die, die tegeltjes, die zijn ontworpen... ja, Ja, die zijn ontworpen door een designer. En eigenlijk om een heel klein beetje te provoceren... had ik zoiets van hoe leuk is het als we die tegeltjes een paar achterhouden... en daar een gerechtje op doen. Dus dat is ook steeds het verhaal bij deze amuse. Dit is een crème van eendelever met gedroogde hout. En een beetje kastanjepuree en pad kadaif. Eigenlijk als uh, ja, start van de avond krijgen ze ja. dit soort hapjes, hè, onze gasten. Mogen we hem, uh... zeker, ja, okay. zeker, kan jij iets vertellen terwijl ik dit hapje dan in mijn mond doe, want dan moet ik toch eigenlijk even een minuutje voor ja, nemen. Dan praat ik een minuutje vol. Kun jij iets vertellen over het Indonesië of het Indië van jou, van jouw grootouders? Ja, nou, ik, ik heb inderdaad Indisch bloed, maar dat is uh, sinds mijn reizen is dat eigenlijk pas uh, bij mij ontwikkeld. Ik, uh, ik had nooit iets met de Indische keuken voorheen. En dat was ook omdat ik. Uh, ik, ik deed de Franse keuken. En mijn, mijn oma die kon waanzinnig goed koken. Maar de Franse keuken, dat was toch wel een heel klein beetje van... oké okay Pascal, jij doet Franse keuken, dus je hoeft de Indische keuken niet te leren. En ik had er ook geen affiniteit mee. Mijn, mijn broer bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, kan die nog geen ei bakken. Maar als hij een rendang maakte, dan had je je vingers erbij op. Mm -hmm. En ik probeerde het en probeerde het en ik kreeg mijn ziel er niet in. En dat komt omdat ik in de Franse keuken leerde om een saus te beheersen... en echt van, van het ontstaan tot het eindresultaat helemaal naar me toe te trekken. En een rendang bepaalt de natuur zo wat. En dat had ik nooit begrepen totdat ik met mijn wat ouders... Wat doe je daarmee, bepaalt de natuur zo wat? Nou, dat, dat, dat ga ik je nu vertellen. Want ik ben in Indonesië geweest met mijn ouders en mijn broer... En toen heeft mijn vader me rendang uh, leren eten. En dan merk je dus dat een rendang. Een s ochtends een functie heeft. S middags een functie en s'avonds. S ochtends is het een soort soepachtige. lichte ja. ragout. S'middags begint het echt een stoofgerecht te worden. En s'avonds is hij zwart. En dan wordt hij nog steeds geproefd en gegeten. En dat was voor mij zo'n eye-opener. Dat ik. Ik had nooit de visie achter bijna een gemakzuchtig gerecht. Gezien, totdat ik hem proefde. En ik heb van west tot oost Java heb ik hem geproefd. En in één keer had ik zoiets van: ik ga iets met de Indische keuken doen. Ik heb een Gadogado geproefd. Nou, u kent de Gadogado. gado. U de kent de Gadogado hier, uh, hier in Nederland. Is gekookt. Hij, aardappel, een beetje kropsla, in <lacht> Koud en, geserveerd. Koud geserveerd. Ja. En ik proefde hem daar uh, aan de waterkant, aan de Kali. In een uh, Oekoland werd hij bijna tot puree gevijzeld. En het werd een brei en ik begreep niet wat het was. Ik vraag aan mijn vader, van wat, wat is dat? Hij zei, wil je proeven, dit is Gadu zoals God het ooit bedoeld heeft? Nou, ik moest heel eventjes, nou ja, het, ik moest me vasthouden. Zo'n waanzinnige beleving was dat. Maar wat was dat dan? Dat is de beleving en uh, de verse smaken en een heel ander idee achter, uh, achter het gerecht. En hij staat nu bij ons op de kaart, omdat ik... Onder gasten die Garo Garo wil laten meemaken. Wat ik, wat ik ook meegemaakt heb. En dat is de inspiratie van mijn keuken nu. Dat ik mijn reizen wil meenemen in de menukaart van Boek Ja, want ik, wat ik begreep ook uh, dat je Peru en Chili ja. dat die heel dominant zijn. Ja. Nou, Peru dat is natuurlijk uitermate hip op dit moment ja, ook. Ja. Uh, he, grote per Peruviaanse koks die ons allemaal uh, verblijden met bezoek. Of wij zien daar filmpjes over. Ja. Chili. Ja. Dus jij bent eigenlijk veel. Uh, veel je, je hebt je palet enorm uitgebreid. Ja, ik, uh, ik, ik, heb, ik heb een heel mooi avontuur mogen aangaan bij Marfo. Ik moest voor vliegtuigmaatschappijen heel veel over de wereld reizen. En ik mocht daar leren koken. Kan je je voorstellen dat ik bij Vermeer binnen vier muren meester kok werd, twee Michelesteren kookte, maar kon maar drie reisbereidingen. En dat was een pilaf, dat was basmati rijst en dat was een risotto. En die kon ik tot in de perfectie. Maar nu ben ik gaan reizen. En bijvoorbeeld in China leer je in elk seizoen, in elke provincie... leer je anders rijst koken, wassen, stomen, uh, uh, wellen, weken uh, op smaak brengen. Dus dat heeft mij zoveel... Uh, ja, kennis gegeven. Ik heb zoveel geleerd. En dan heb ik het alleen nog maar over reist. Maar ja. in Zuid-Amerika over bijvoorbeeld ceviches. Ik heb ze nou, overal... De rauwe vissen die gegaard worden ja. in zuur. Hè? Ja, ja, en dat heeft mij zo verrijkt. En ik ben... Ja, ik ben zoveel ik mag niet zeggen beter geworden, maar zoveel rijker geworden in kennis en de verhalen. Ik heb leren koken in Thailand en toen kwam ik net uit Vermeer en toen werd ik op mijn vingers getikt door een vrouwtje van 70, 80 jaar, omdat ik niet secuur genoeg snee. Nou, dat dat ik had nog nooit wat, iemand gedaan. Ik, ik, ik, ik wist niet wat me overkwam. Maar dat zijn zo mooie, uh, dat zijn zo mooie ervaringen. En die ervaring die heb ik uh, met mijn team kunnen delen. En nog steeds diezelfde citroenblad die wordt bij Marfo... op dezelfde manier gesneden zoals die mevrouw het mij verteld heeft. Alleen dat moet je dan opschalen. En je kan dat, je kan dat niet uit een boek doen. Je kan recepturen lezen... Maar je moet ze beleefd hebben. En dan kan je pas de ziel aan hun oogst En En opschalen wil dus zeggen dat je, er dan, dat, dat je ze op grote schaal gaat, ja. gaat produceren. Ja. En dat het niet aan smaak mag inboeten. Nee, en bijvoorbeeld dat snijden over die, dat citroenblad... Ja, dat had een functie om in een bepaalde richting te snijden. En secuur, hele dunne strookjes. Ja. En nou, ze heeft het me laten proeven zoals ik het gesneden had. En dat was inderdaad niet goed. Alleen dan kom je terug in Nederland en dan kom je met dat verhaal terug. En mijn hele ontwikkelingsteam heeft dat verhaal altijd bij zich gehouden. Dus mm -hmm. zo gauw ze de productie ingingen... dan wisten ze ook dat het niet zozeer ging omdat ik het wilde. Nee, dat is de ziel van het gerecht. En... Ja, daar zijn we bloedfanatiek in. Zowel bij Marfo als bij Bougainville respecteren we recepturen, marchanderen we nooit met producten, ingrediënten. Jij bent daarmee dus eigenlijk ook wel over de, Frans, de keuken, de, de, de, de grens eigenlijk van de klassieke Franse keuken gegaan nu. Hè? Ja. Ik bedoel, je bent helemaal niet meer zo op die manier. Ja, en dat, deed ik, dat, deed, ik destijds, dat deed ik destijds ook wel. Ik ben ongeveer twaalf jaar nu uit de Champions League geweest. Ja. Maar ik merk wel dat mijn achterstand niet zo groot is geweest. Omdat we toen best al onze tijd vooruit waren. En dat kwam door spontaan koken. En dat was eigenlijk wel ook ja, gekke dingen doen. Um, ik, ik, ik, ik, ik wilde heel graag geprikkeld worden door mijn team. En dat heeft mij toen eigenlijk inderdaad de status van twee misselaires-sterrenchef gebracht. Nu ben ik twaalf jaar verder en merk ik dat ik misschien een achterstand van drie, vier jaar heb ik kan nog steeds mee en ik ben wel wat ouder geworden. En er zit een generatiekloof tussen, maar nog steeds kan ik mee in de dynamiek van... de hedendaagse Champions League. Ja, alleen die jongens die nou in de, achter de kachel staan... die hebben allemaal baarden en tattoos. Ja, ja, dat was even daar wennen je nog, Daar ja. moet je nog even een kleine aanpassing op doen. Ja. daar zie je natuurlijk veel te gestyled voor uit. Ja, maar Jij dat... bent een mooi boy. <laughs> nee, dat, maar, um, uh, Ja, ik heb er wel aan moeten wennen. Omdat, um, ik begrijp ook wel hoor... Uh, de koksvak is hip geworden. En, Stoer en sexy. En, ja, ja. Huh? en ze willen zich allemaal meten met bepaalde... De chefs die, die dat als, als, als imago hebben. Ja. Alleen die verdienen dat. Die hebben hun status verdiend. En ik, ik confronteer ook chefs bij mij. Die hebben dan een sleeve of die hebben dan te veel armbanden om. En dat soort dingen. Zo van, joh, je kan je wel denken dat je dus met een imago kan koken. Maar laat eerst maar eens zien dat je kan koken. Ja, ben je nog net zo streng als je vroeger was? Uh, Denk het wel, ik, ik ben nooit streng geweest. Nee? Nee, ik ben wel altijd heel erg... Ik ben veel eisend geweest. Op mezelf en iedereen die mee wilde met mij, die moest zich committeren aan mijn visie. Mm. Ik ben uh, ja, heel consequent, maar ik, ik denk dat nog niemand in de keuken mij ooit heeft horen roepen, vloeken of dat soort. Je dingen. schreeuwt niet. Absoluut niet. Nee. nee Heb nee. je ook geen stress? Um... Nee, niet zoveel. Nee, nee. Ik, ik ben er nog steeds van overtuigd dat koken plezier moet zijn, fun zijn. En als je 16 uur per dag werkt, mag je het er niet op aan laten komen... op die laatste uurtjes als er gasten zijn. Dan heb je overdag zitten suffen. Ik bedoel, dan, dan heb je overdag iets niet gevraagd, niet gecheckt, niet gecontroleerd... en dan kan ik boos worden op de koks. Maar dan moet je toch hand in eigen boezem steken. Dan heb je overdag iets over het hoofd gezien. De laatste jaren, in die twaalf jaar dat jij, dat jij niet uh, uh, meedeed met de Champions League... Mm -hmm. uh, is, is de culinaire wereld in Nederland enorm veranderd. Ja. Er zijn enorm veel restaurants bijgekomen. Ja. Er is een enorm tekort aan koks. Ja. Uh, de hele stijl van koken is veranderd. Ja. Hoe is dat voor jou om hier nu zo weer zo in te rollen? Ja, ik ben bevoorrecht dat ik een, uh, een chef heb. die uh, inderdaad wel in die dynamiek is mee blijven groeien. Tim, Tim Golstein. Jonge, dat is een jonge chef, hè? Ja, hij 31 is hij, ja, denk 31. ik. Ja, 31. Hij is de executive, dus hij doet operationeel doet hij alles. En uh, ja, hij, hij uh, ja, leeft in, in de tijdsgeest. En ik leer daar heel erg veel van, want er zijn gewoon heel veel dingen veranderd. En gelukkig zie je ook weer dingen wegebben. Het, het moleculaire is als soberder. Mm -hmm. uh, de, de reunerachtige bereidingen. Gelukkig begint dat minder te worden. Mensen <lacht> willen het vak weer leren. Ja. En dat is de mooie combinatie nu tussen Tim en mij. Ik, ik leer die jongens, bij wijze van spreken, weer een duifje uitbenen. Alleen het verschil is dat ze vroeger met een pen en papier stonden te noteren. En nu zegt een van die Gochems... mag ik er een filmpje van maken? Mm -hmm. Kan ik nee zeggen? Het allermooiste wel is dat ze de dag erop hun telefoontje tegen de wand zetten... het filmpje aanzetten en exact het duifje schoonmaken. Dus dan kan ik wel zeggen, van ik wil het niet, maar het, ze hebben het een, werkt. Het werkt absoluut. Ja. Ze hebben een recept nodig. Ja. En vroeger had je een kaartenbak en dan zat je te slor, slordig te werken. En nu hebben ze een groepsapp en ze communiceren met elkaar... en ze krijgen exact het recept... En als we het dan hebben over dat wat je maakt, is dat dan heel erg veranderd? Want je zei, ja, ik liep eigenlijk toen op de dingen vooruit. Dus ik, ik heb nu een beetje een achterstand van drie jaar ongeveer, ja. in twaalf jaar opgelopen. Ja. Ja. Nou, dan ja. ben je nog een snelle jongen natuurlijk. Maar uh, hoe, hoe zit dat dan met wat je maakt? Wat, wat mee, wat... Ja, het, het, het mooie is, is dat ik bijvoorbeeld zo'n verhaal over de Garo Gardo alleen maar hoef te vertellen... Um, ik vertel daarbij wat mijn uh, idee daarachter is, mijn visie is. Dat heb ik ook met tafelbereidingen. Dat heb ik ook met uh, wijnbeleving. En, en het leuke is, is dat mijn team zo enthousiast is... dat zij daarmee aan de slag gaan. En het is net als productontwikkeling bij Marvo... Mm. Ik vertel hoe ik het voor ogen heb. Ik wil de ingrediënten gezien, geproefd hebben. En dan gaan ze dus in deze tijdsgeest gaan ze ermee ontwikkelen. Ik had de Gardugado bijvoorbeeld nooit zo bedacht. Maar dan krijg je dus de nieuwe technieken met een bloemetje dit. Dat had je 15 jaar geleden, had je dat niet. Had je de standaard crashes. Maar nu heb je een komkomme bloemetje. En dan komt er een jelletje bij. En. Nou, en ik heb het verhaal verteld bijvoorbeeld van gekarameliseerde kokos. Dat, dat, je hoeft daar niks aan toe te voegen en dat wordt waanzinnig lekker. Daar gaan ze mee aan de slag en dan maken ze een, een ijs met z'n roending. En die leggen ze op het gerecht Ja, weer zo'n beleving... dat ik ja, bij wijze van spreken even moet gaan zitten... omdat het zo fabuleus goed geworden is. Dan denk ik, ja, en dan laat ik het dus ook de, de chefs proeven. In oktober zijn we voor ja voor, voor, ja, voor te oefenen zijn we open gegaan. Dus er zijn heel veel collega-koks geweest om mijn visie te delen. en die proeven Ik denk het. Sergio Herman, want dat is een vriend van je. Die is, ja, die is wel geweest. Die heeft, die. Die, die heeft u niet geproefd, want die kwam s'avonds laat pas. Maar ja, die, die is Heb wel... Heb gewoon een lekkere gin tonic uh, gegeven? Een mooi glas wijn hebben we gedronken. Maar die is wel betoverd geraakt door het project. Ja. En ja, die heeft om zich heen zitten kijken. En... Johnny Boer heeft bij jou gegeten? Ja, die is ook geweest. En met dat is de toch wel belangrijk, natuurlijk... hè? Je kiest natuurlijk nu wel weer voor dat ene hoge podium. Ja. Je hebt niet gezegd van... ik ga gewoon even lekker in een brasserietje beginnen... met een steek nee. tataar en een goede friet. Nee, nou, en dat zou ik ook heel graag willen doen. Want voor mij is het ook uh, waanzinnig belangrijk... Dat de zaal vol zit en ik weet voor Tim en voor Lendel en voor Emmanuel dat is de eigenlijk... hebben. Dat is, ja. jouw, uh, is jouw sommelier, sommelier. sommelier, uitverkoren tot de beste sommelier van Nederland. Vorig jaar, hè? ja, ja. Het is een hele goede jongen. Hè? Echt, Je kent uh, hem, uh, yeah. ja, ja. Hij is, hij is briljant uh, en ja, Tim voor hun is. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Die ambitie naar die Michel Ester is absoluut belangrijk. Die hebben dat podium nodig, dat gun ik ze. Maar en jij voor hebt mij, dat minder? Nee, voor mij is die kwaliteit vanzelfsprekend. Maar die beloning die zal ook altijd uh, naar de jongens toe gaan. Omdat zij er hun mouwen voor moeten opstropen. Het, ik ben in een situatie dat ik, uh, ik mag... Uh, ik mag ze enthousiast maken, ik mag ze inspireren. Ja, dat is echt bewust beleid. Je duwt je chef van 31 absoluut. naar voren, je duwt je sommelier naar voren. Ja. Je, je doet zelf een stap naar achteren, je toont grote bescheidenheid. Ik, heb je daar nou een soort boeddhistische cursus voor gedaan? Of wat is nee, dit? nee, dat heb ik meegekregen van thuis uit. Echt waar? Ja, ja, ben je altijd een beetje ja, zo? Ja, bescheidenheid zier de mens? Ja? Ja. En dat grote geblaf, dat, dat nou, heb je helemaal niet ik ben, nodig. Dat is ook het misverstand waarom mensen denken waarom ik teruggekomen ben. Ik ben niet teruggekomen voor de show. Ik ben echt niet teruggekomen om per se weer een trucje te doen. Ik ben echt teruggekomen om weer... Gasten in ogen aan te kunnen kijken. Het glaswerk te horen. Bestek over borden zien. Of verhoren, horen schrapen. Ik wil reacties, ik wil verhalen horen. Dat Je is... bent veel voor, hè? Jij loopt veel nee, in de zaal? Nee, nee, of? dat heb ik nooit gedaan. Nee? Maar we hebben een soort half open keuken. Ja, en ik sta soms wel eens naar het restaurant te grapen. En dan raak ik echt weer... Nou, niet echt geëmotioneerd, maar dan slaat mijn hart wel een paar keer over... van hoe mooi is dit dat ik dat weer mag meemaken. Heel kort, heb je al veel protest gehad vanuit het gezin... Nee, hoor, Nee, nee, nee. Over nee, nee. de lange werkdagen? Nee, nee. Het leuke het is dat mijn kinderen bijna in een fase zijn van... Het, werd het niet de tijd dat je weer terugging? Ah, ze waren eraan toe dat nou, papa weer op ze hoog niveau zit, ging. Nee, nee, maar het is ook zo... Ja, ja ze oh, zijn. hij moet zijn, gewoon uh, weg. Nee, nou, misschien liep ik wel in de weg, maar het is ook zo dat jongens nu heel zelfstandig zijn... en hun eigen hobby's hebben, ja. s'avonds gewoon ook hun ding doen. En ja, waarom zou ik dan thuis op de bank blijven zitten? We gaan even naar het NOS nieuws en we zijn zo terug met het NPO, verdere vervolg.